Een eenakter van Walter Spira. Dood van een trompetist. Drie. drie, blokjes ijs. nee glas. Hé, hey, Loetje. wist jij dat er nou drie ijsblokjes in de glas zitten? Dat is ik niet koe, En Nou, eens op het zuipen. Nou, kalm aan. Ik doe toch altijd wat ik zelf wil. Uh, kan jij geen moeilijk antwoord geven als een dame niets vraagt? Een dame zei je toch, hè? Weet je wat het verschil is tussen een dame en jou? Een dame gaat verticaal door het leven en jij uitsluitend horizontaal. Jij fies! Ja. Nou, maar je bent toch wel een lekker dier hoor. Zolang je je mond dicht houdt en de fles met rust maakt. Ja, ik denk toch zeker niet uit jou zo hoog op zitten. hè, meneer Leopardi. Je mag toch leuk op het toe te kunnen blazen. Je, je, je blijft wel een rotte geluis. Dan moet je wel eventjes oppassen, meisje. Anders kan je meteen op de Graag. Ja. Ik ken de weg. Dat bedankt voor je borrel. Dan zet de rest alleen maar op. Hier. Ow, ey, verdomme. Oh. Uh, uh, Mijn zakdoek. Uh, uh, Verrek. Uh, Brom die een in je ogen. Een leren, De best kan je krijgen. En dan lap je me niet door eens een keer. Smerige slet. een tippelen en een grote bek ook. Dat ook. Dan uh, maar een bordel. Voor de zee nu. Geen ondertekening. Nou, veel fantasie heeft die jongen in ieder geval niet. Wie? Wat? Waar? Alsof ik zomaar 20.000 smakkers afkom. Ha. Hij had een zuster. Wat dan nog? Ik ook. Getrouwd met een gier. Maar mooi dat dit niet doorgaat. Alsof we door zo'n rotblief iets opjagen. Stomme Stom gedoe. En wie is hij? Nou, wat moet je van me? Ik zou even een praatje willen maken. En moet dat nou ook al de morgen niet? Ik geloof het niet. Nou, ah, vooruit dan maar. Kom binnen. Hey, Je zei dat je alleen was. Met die andere vogel hier. Heb jij eigenlijk? Miller. George Miller. De hoofdportier. Oh, nou. Daar zit hij, maar maak het kort want ik barst de kop. Meneer Leopardi... Een merkwaardige vraag. Maar heeft u vijanden? Ik. <laughs> maar laat je kijken. Natuurlijk heb ik vijanden. In de showbusiness heb je alleen maar vijanden. Als ik de pijp ga... He, dan staan er tientallen trompetisten te dringen om mijn plaats in te pikken. Nou, tevreden? Nog niet helemaal. Wat ik bedoel. Wat Steve bedoelt is of u iemand kent die u zou willen vermoorden. Misschien wel, maar dan moet hij toch wel van hele goede huizen komen. Hoezo? Wil iemand me dan koud maken? Laat me niet lachen. Dit werd een minuut of tien geleden op de balie gevonden. Wat is dat? Een briefje. Gedikt, anoniem. Precies. Alsjeblieft. Als jullie je hotel schoon willen houden, zorg er dan voor dat Leopardi verdwijnt. Vandaag of morgen gaat hij er aan. Ik had een zuster. Zo? Niet zo'n beste, hè? Dat vonden wij ook. Nou, bedankt voor de waarschuwing. U heeft geen idee wie dit geschreven zou kunnen hebben. Nee, dat is me goed ook. Als ik wist wie het gedaan had, dan zou u bargauw in het ziekenhuis liggen. Hij of zij? Zij? Waarom zou het een vrouw zijn? Ik zie niet waarom. Die uh, laatste zin. Ik had een zuster. Dat zou op een vrouw kunnen wijzen. Waarom? Weet ik niet. Zomaar gevoelig. Niet meer. Een vrouw? Nee, nee, dat lijkt me onmogelijk. Onmogelijk is het natuurlijk niet. Ik ja. jullie eens wat laten zien waarom het niet kan. Hier, luister maar. Waar heeft u dat vandaan? Mijn zak gevonden toen ik een sleutel zag. Twintig dollar voor je morgen. Ik had een zuster. Nou, een beetje amateuristisch. Ja. Laat ik dat andere briefje nog eens zien. Ja. Ja, dat klopt. Op dezelfde machine geschreven. De A en de E hebben dezelfde afwijkingen. Wanneer heeft u die briefje gevonden, meneer Leopardi? Mm, Een uur Bent u vanavond nog weer geweest? Nee, tegen acht uur ben ik naar boven gegaan. Alleen? Nou, Niet alleen dus? Nee, ik had er liedje opgepikt. Logeert ze ook hier? Ja, geloof ik wel. Hoe heette ze? Uh, Jenny, Jenny wie? Ja, weet ik veel. Hoe ziet ze eruit? Lang... Donkere haar, jaar of 23. Mooi figuur. Ah, respect vanzelf als je in de vak zit. Hoeps. Ja, dat bleek gauw genoeg. De zaken gingen voor het meisje. Toen ik de sleutel van de koffer zocht, waar ik mijn geld bewaar... ...dan vond ik de briefje. En zij is niet in de buurt van een jasje gekomen. <laughs> Toen had ik het gewild. <laughs> Zoals ik je al zei, de zaken gingen voor het meisje, hoor. Waar is ze nu? Op haar kamer waarschijnlijk. Uh, we kregen een bonje. Met een glas whisky in mijn gezicht en daarna heeft ze de benen genomen. Weet jij welke kamer ze heeft, George? Uh, uh, ik zit op te denken. Ja, er zijn een paar loslopende meisjes in huis. Ik zou het moeten nakijken. Doe dat wel. Nu meteen? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Nou, soms benieuwd. Als George helemaal op gang komt, is hij niet meer tegen te houden. Een burl? Ach ja, waarom niet? De nacht is nog jong. Zo is het. Preuust. Ja. Gezondheid. Meneer Leopardi, nu even onder vier ogen. Heeft u echt geen idee wie dat briefje geschreven kan hebben? Nee. Heeft iemand nooit geprobeerd u te chanteren? Ja, natuurlijk wel, wat wil je? In mijn vak ben je afhankelijk van de gunst van het publiek. Maar daar heb ik vroeger niets aan gedaan. Ik heb er altijd voor gezorgd dat ik een rot reputatie had. Mijn slechte reputatie is mijn image. Chanteren heeft dus weinig zin. En die paar knapen die het toch wel eens hebben geprobeerd, zijn van een verre koude kermis thuis gekomen. En die reputatie van u, is die echt of gespeeld? Ik heb er geen borst mee te maken. Hè? Maar. Uh, uh, half om half. Nou, ik ben geen heilige en ik heb heel wat rotweken moeten uithalen om aan de top te komen. Wat bedoelt u dan? Zeg juist wat oh. zeggen, jongen. Je moet je maar eens met jij zaken bemoeien, dat is helemaal gezonder. Het gaat niet om mijn gezondheid, maar om de uwe. Ja, daar heb jij weer gelijk in. Maar zo zwaar tel ik nou ook niet aan die papiertjes. U niet, wij wel. Het zou echt niet zo leuk zijn als er toch iets onherstelbaars met u gebeurde. Nee. nee, dat is wel zo. Voor ons, bedoel ik. Eigenlijk ben jij een grote lefrozer, hè? Voor mijn part, maar dat neemt niet weg dat er we twee briefjes geschreven zijn... waarin u bedreigd wordt. Ja, daar heb ik goed maling aan. De laatste zin. Ik had een zuster. Zegt u dat iets? Nee, dat heb ik toch al gezegd? Niks. Bij mij mag degene die het geschreven heeft zes zusters hebben. Maar dat betekent nog niet dat ik er iets mee te maken heb... of dat ik zou weten wie erachter zit. En u gelooft niet dat het een soort wraak zou kunnen zijn? Omdat oh, ik in het verleden wel eens een paar geintjes heb uitgehaald. Gaan we dat toch niet lachen om je? Als ik voor alle rotstreken die ik heb uitgehaald... om het donderdag te krijgen, dan zet ik je niet. Ik heb gehoord dat het u niet zo best meer gaat, meneer Leopardi. Is dat zo? Dan heb je verkeerd gehoord? Het gaat me uitstekend. Maar toch niet met uw orkest... ...contract is verbroken, is het niet? Dat, uh, heb je er vandaan? Ja, dat is zo. Maar daarom ga ik wel lekker. U bent toch van oorsprong Italiaan, nietwaar? Ja, heb je er iets tegen? Nee, maar ik vraag me af of het geen familiezaak zou kunnen zijn. Het zit er maar uit je hoofd. Ik hou niet van Italiaanse vrouwen. Ja? Mag ik Gracie even, hè? Voor jou. Miller. Ja, George? In kamer 352 zit een zekere Jenny Winter, 22 jaar. Beroep fotomodel. Die moet je hebben. Bedankt. Dat heb je vlug gedaan? Oh, het was niet zo moeilijk. Ga je er naartoe? Ja, tja, tja, dat lijkt me wel voor de hand liggen. Met onze trompetist kom ik geen stap verder. Mooi. Dan zie ik je straks beneden. Oké. Okay. Nee, no, dat is niet te meer. maar. Maak je voor mij maar geen zorgen. Dat zou erbij bij moeten komen. Goedenavond. Stinkert. Mijn portie maar een Jenny Winters. Kamer 352. Dat is dan schuin tegenover die van Leo Pernie. Inderdaad. Toch handig van zo'n meid. In een hotel als dit valt altijd wel wat te verdienen. 352. Juist. Open, of ergens anders aan het werk. Verricht. De deur is open. Sluitel aan de binnenkant. Zeker erg veel haast. Nee, haast zal je niet gehad hebben. Gewurgd met een schaal. een half uur geleden gebeurd zijn ze was net weg toen wij Leopardi opzochten geen sporen van een worsteling netjes een vakkunde gedaan klap op het hoofd en toen een sjaal om het af te werken nou, nou, dat is helemaal niet zo mooi Je gaat en je zorgt dat iedereen uit de buurt van 352 blijft. Vooral Leopardi. Waarom Leopardi? Het is helemaal niet uitgesloten dat hij haar vermoord heeft. En die briefjes dan? Heeft hij die soms aan zichzelf gekregen? Waarom niet? Bij hen is alles mogelijk. Ik zie het nog niet. Maar als jij het zegt. <laughs> Oké, okay, ik ga naar boven, jij vangt de politie wel op. En uh, Steve? Ja? Houd rustig, hè? Vertel mij wat. Eigenlijk is het nog niet eens zo gek. Leopard zit in moeilijkheden. Zakelijk en waarschijnlijk ook privé. Zijn orkest is ontbonden. Hij zelf gaat ook niet zo lekker. Dat meisje weet iets van hem. Ze dus wordt lastig. En hij forceert een ruzie. Die zegt mij dat het een luister is. Waarom niet gewoon een juf die door hem in moeilijkheden gebracht is? Tijdens die ruzie maakt hij er koud. Hij heeft de mazzel dat hij op zijn kamer zit als wij komen. Waarschijnlijk verwachten hij ons. Die briefjes had hij heel goed zelf kunnen schrijven. Die laatste regel. Om het wat melodramatischer te maken. Waarom niet? Ja, waarom wel? Het is een mooie theorie, maar voorlopig niet veel meer. Het motief ontbreekt... Er zijn duizend manieren om van een lastige vrouw af te komen. Dat weet Leo Pagadi beter dan ik. Moord is wel het laatste. Blijft over. Een tweede mogelijkheid, de onbekende daden. Nou, ga daar maar eens aan staan. Eh, ik zie je niet mee, Steve. Goedenavond, inspecteur. Dat is vlug. Nee, nee, ze pas een paar weken in dienst en het eerste lijkt licht op de stoep. Ja, dat zal de directie niet zo leuk vinden? Nee, dat geloof ik ook niet. Mooi, is nooit goed voor de klondisi. Ja, Zullen we dan maar naar boven gaan? Goed. Hierheen. Kende jij dat meisje? Nee, nooit gezien. Nou, u. Hoe is ze? Jenny Winters. En hoe lang logeerde ze hier al? Volgens de receptie een dag of drie. Heeft iemand er vanavond nog gezien? Ja, ze is een tijdje bij Lou Leopardi op de kamer geweest. Leopardi? Trompetist? Ja, volgens hem krijgen ze lusie en je naar de kamer. Hier is het inspecteur. Dank je. Zo, so George, uh, bedankt voor de medewerking. Voorlopig heb ik je niet nodig. En jou ook niet, Steve, maar uh, blijf wel bereikbaar. Ik ga naar huis, je weet mijn adres, maar uh, veel zal het niet helpen. Steve weet meer dan ik. Heeft hij u al verteld dat hij Leopardi verdenkt? Verdenken is een groot woord. De mogelijkheid is er. Maar die is er voor iedereen. Ook voor jou. De mogelijkheid wel, maar uh, het motief. Ja, als we weten wie het gedaan heeft, komen we daarover achter. Ja, dat zal wel. Nou, dan ga ik maar. Steve, tot morgen. Veel succes, inspecteur. Ja, bedankt. Hey, jammer van het meisje. De deur was open, zei je. Ja. En alles is precies zoals jij het gevonden hebt? Ja, niets veranderd. Ja. Eh, die sjaal. Lag die ook zo los naast haar? Ja. Verrek, nee. Die zat strak om de hoofd. Zo. Er is toch iets veranderd. Maar door wie? Voor zover we weten is er alleen George hier geweest. Ja. Er is dus sinds de ontdekking van het lijk voortdurend iemand in de kamer geweest. Ja. Nee. nee. Niet toen ik naar beneden ging om George te waarschuwen. He? Dat krijgen we nou weer. Hm? Aan het einde van de gang. Kom mee. Oh, look. help. Help. Leopardi Op mijn bed. Dood. Ook oh, dat nog. Oh. Ja. Oh, God. Oh, God. Dood. Goed ook. Kogel is hard. Je bent Dolores kiotza. Ja, Eh, gaat u even zitten. Nee, nee, die andere stoel. Steve, geef er een boil. Ja. Alsjeblieft. Rustig. Rustig maar. Dank u wel. God. Nou. Had het al wat beter? Ja. Ja, het gaat wel weer. Alleen, ik ben zo ontzettend geschrokken. Wat is er gebeurd? Niets. Niets. Ik kwam binnen. Ik zag hem op het bed liggen. Ik dacht dat hij het wel Hij droeg altijd geel satijnen pyjama's. Wat een moment om dat te zeggen. Ik dacht dat hij sliep. Was dat normaal? Hij droeg altijd gele pyjama's. Ik bedoel, was het normaal dat hij in uw bed sliep? Nee. Nee, natuurlijk niet. we kenden elkaar al jaren. Ik heb jaren bij een orkest gezongen. Nou, niet meer. Ik kreeg een ander contract. Nooit meer. Hoe, eh, wanneer merkt u dat hij dood was? Ik, ik wilde hem wakker maken. En toen zag ik hier de volgende. En ik wist dat hij dood was. Ik wist dat hij. De... Juffrouw u hoeft niet op deze vraag te antwoorden, maar. Hebt u hem vermoord? Ik? Ik heb hem vermoord. Nee. Maar waarom werd hij dan in de kamer neergeschoten? Dat. Dat weet ik niet. Hoe weet ik dat nou ik... Ik weet niks. Ik weet alleen dat ik dood is. Waar bent u vanavond geweest? In, in het studio. Ik moest een plaat opnemen. Tot nu toe? Ja. Nee. Nee, ik, ik was om negen uur klaar. Daarna heb ik wat rondgelopen. Ik, ik weet niet meer waar. Ik, ik was wat in de Toen ik thuis kwam. Was er iemand bij u? Nee. nee, nee ik was alleen. Er was niemand bij me. U heeft me op het ogenblik niet meer nodig, inspecteur. Uh, uh, nee, nee. Ik ben hier nog wel even bezig. Uh, waarom? Ik realiseer me dat er een paar dingen niet kloppen die moeten kloppen. Wat bedoel je? Dat vertel ik u straks wel. Ja, waar ga je naartoe? Naar een man die een zuster had. Naar een man die van oorsprong Italiaan is. Wie? George Miller. Of Giorgio Milari. Dan ga ik met je mee? Nee, inspecteur. Ik, ik ga alleen. Mocht er iets gebeuren, dan bel ik u wel. Hoop ik. Wezen. Kom morgen nog maar eens terug. George thuis? En waar moet jij George voor hebben? Dat gaat jou niks aan. Oh, nee? En wie mag jij dan wel wezen? Gracie. Steve Gracie. Oh, sorry. Had het er meteen gezegd. Kom binnen. Rechtdoor. Tweede deur rechts. George, verzoek voor je. Steve... Wat kom jij hier doen? Je zei toch dat je thuis bereikbaar was? Ja. Ja, natuurlijk. Wat is er aan de hand? Een paar vragen, George. Naar aanleiding van de moord op Jenny Winters. En op Leopardi. Leopardi? Is hij... He... vermoord? Ja. Leopardi is weiler. Alsof jij dat niet wist. Wat bedoel je? Ik ben de hele tijd thuis geweest. Gaaf, was er ook. Zeg eens. Jij wilt toch niet beweren dat George... Die Leopardi om zeep heeft gebracht. Maar jij bent bijna zo slim als dat broertje van je. Ja, dat is nog precies wat ik wilde beweren. Hij is de enige die je de tijd, en gelegenheid en het motief voor had. Het motief? Waarom zou ik Leopardi vermoord hebben stief? Omdat jij Italiaan bent. En omdat Leopardi jouw zuster tot zelfmoord heeft gedreven. Daarom. Hoe weet jij van Maria? Op de dag dat ik in dienst kwam, vertelde hij me dat je een zuster had gehad. Een paar dagen later dat ze zelfmoord had gepleegd. Het was niet zo moeilijk om erachter te komen dat je eigenlijk een naam Giorgio Milari is. Al oh, was het zo, dan valt er toch niets te bewijzen. Is het waar, Giorgio? Is het waar? Heb jij hem koud gemaakt? Ik zeg niets. Er is niets te bewijzen. Vertel op, oh, broertje. Is Leopardi dood? Heb jij dat gedaan? Ik zeg niets. Is dat niks? Gaat ik, ik, ik maar, Giorgio. O. Maar ik moet het weten. Kom op, oh, broertje. Heb jij hem koud gemaakt? Vertel Daar op! op. Laat hem het rust! Ik vroeg jou iets, Jojo. Heb jij Leopardi vermoord? Ja. Ja, ik heb Leopardi vermoord. Stommeling, stommeling. De hele boelende vernieling. We hadden hem precies aan hem hebben wilden. Hij vroeg op een hand. Hij moest sterven. Ja, maar niet nu. Niet op het moment dat we al zijn geld, als zijn contact in handen kregen. Weet jij wie Leopardi was? de grootste handelaar van over de middelen in dit deel van het land. En dat heb jij met je stomme kop door je vingers laten glippen. Jij ja, vertelde me ook niks. Jij ja, vertelde me nooit iets. Ik moest alles alleen doen. Altijd alleen. Sinds Maria. En dat is nog niet alles. Hij heeft ook Jenny Winters vermoord. Nee, nee. Het was een ongeluk. Ze liep in de weg. Ze zag dat ik aan de deur stond te luisteren. Ik was bang dat ze iets zou zeggen. En toen... Dat had je niet moeten doen, Giorgio. Dat had je niet moeten doen. Jenny werkte voor mij. Jenny en ik... Het was een ongeluk. Ik zweer het, gaf Een ongeluk, een ongeluk. Dat had je niet moeten doen. Een ongeluk. Dit zit in een klein hokje, Jojo. Kaas. dit, Kaas. Familiezaken behandelen we altijd zelf, Steve. Zullen we gaan? Tross besloot haar luister trilogie om voorop te blijven met een eenakter van Walter Spira, dood van een trompetist. De rolverdeling was als volgt. Leopardi, Han Keunig. Steve Grace, Frans Kopper. George Miller, Harry Bronk. Gav Miller, Huip Horizont. Dolores Giazza, Corrie van der Linden. Jenny, Joke Hagelen En inspecteur Jan Verkoren.